Web met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt en gesponsord door Pepijn Schoneveld. Kijk op www.pepijnschoneveld.nl voor meer informatie of volg hem op Facebook of Instagram. U kunt zich abonneren op deze podcast, zodat elke nieuwe aflevering vanzelf wordt gedownload. Ook zijn recensies en sterren zeer welkom. Leuk. En, en, dan, en de mensen kunnen dit dan uh, downloaden en dan betalen ze niet. voor de lessen die ze... Oh, dit is niet... Dit is niet zo'n masterclass. <lacht> nee, oh nee, sorry. Mensen betalen sowieso niet. Mensen luisteren niet echt hè. Nee. Wordt het wel, heb je wel opgenomen? Nee, <lacht> dit heeft niet plaatsgevonden. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, kleinkunstenaars en andere humoristen. Vandaag is mijn gast Alex Ploeg. Door de volkskrant werd hij uitgeroepen tot Comedy Talent van 2018 en zijn eerste avondvullende voorstelling Ultimatum, die op 17 oktober in première ging, kreeg lovende kritieken. Maar daarvoor moest Alex eerst in 1985 geboren worden, in 2014 aangenomen worden bij Comedy Train en in 2016 de publieksprijs van het cabaretfestival Kamaretten winnen. Hij schrijft voor Spijkers met koppen, dit was het nieuws, en is te zien in het programma Clickbait. Ik spreek hem altijd graag omdat we een beetje dezelfde energie hebben... ...veel om elkaar moeten lachen en elkaar van enthousiasme amper uit laten praten. En ook nu weer. Ik vind het allemaal goed. Ik, ben, ik sta open voor alles. Ik ben heel onervaren ook in geïnterviewd worden nog. Dus je hebt heel erg een kans om mij nog te... te pakken op dingen. Ja, of met basis, basis trucjes. <coughs> um, hoe is je premier gegaan? Nou, ik vond er wel gelijk. Ah, zie je, daar ga je al. Daar ga je al. <laughs> ik, uh, ik was heel blij met mijn première Denk ik <laughs> uh, Nou omdat ik uh, Ja ik had echt die ik had, ik had dus, uh, Het is nu net een week geleden uh, ik, ik had twee avonden lekker meegedaan. Eentje was dan een beetje een soort van Om, dan, een soort van om in te komen Of een soort vrienden première achter ding en, de, en, dan, en dan had je de echte première waar de pers ja. bij was Ik was uiteraard heel erg spannend uh, Maar ik had achteraf Ik weet dat ik achteraf echt een gevoel had van nou, volgens mij heb ik alle noten die ik moest raken geraakt. Welke noten? Gewoon als in gewoon van het programma, bedoel ik. Als in dus van de, de, de, de wendingen of zo. Of de, en, en bepaalde gewoon belangrijke momenten of zo. En, en ik had op een paar schoonheidsfoutjes... Ik had, neer, ik had in ieder geval heel erg sterk het gevoel... Wel, achteraf van, nou ja... Um, als mensen het nu niet goed vinden, dan... Kan ik het, kan op dit moment kan ik ze ook niet verder helpen dan dit. dit is, oh ja, maar dat is toch goed dat je, dat je op een gegeven moment denkt... dit is wat ik, dit is wat ik maak. Ja, ik hier had... moeten jullie het mee doen. Ja, precies. In een soort rechter situatie. <laughs> dit, is, dit is mijn programma. Hier ja. is wat moet je het mee moeten doen. Nou ja, dat is toch het gevoel. Ik ja, had. en dat was, was op een fijne manier. Dat klinkt nu heel uh, negatief eigenlijk. Maar gewoon, uh, ik had het gevoel van... Hey, ik vond, ik vond het, het ging goed. Ik had gewoon, gewoon, uh, ja, gewoon voor een kleine mee uh, die gewoon uh, hard aan het lachen was op een gegeven moment. Ja. Dat was fijn. En ik had... Ja, dus ik had... Um... had het erin, want ik heb het de tweede avond gezien. Ja. Op een gegeven moment werd het echt hilarisch. Ja. Toen gingen mensen echt zo, leven ze erin hangen. Was het de eerste avond ook? Is het programma daarop geschreven? Uh, dat het op een gegeven moment <lacht> hilarisch wordt... Dat is wel de bedoeling. Nee. nee maar je hebt zeg maar. In het begin is het gewoon. Ja, ja, ja. Ik ben de loser. Ah, eigenlijk is het hele programma. Ik ben de loser. Mm -hmm. Dat adem jij. Ja. Dat leuk dat jij dat zegt tegen mij. Ja. Maar die. Het is ook waar. Gewoon het erger dan mijn pijn schoon. Want ja, ga naar Alex Vloeg. Je, <laughs> je denkt, je gaat naar Alex Vloeg. En dan zie je toch weer naar mijn <laughs> te kijken. Um, nee, maar het is in het begin zo heel erg. Uh, ik ik ja. uh, ben Alex de loser en ik ben, uh, ik ben dus uh, hier en hier, hier ben ik er gekomen, zeg maar, hier, hier kom ik vandaan, dat ja. moet ik zeggen. En maar op een gegeven moment worden het echt, worden het rare uh, hersenspinsels al, bijvoorbeeld het stukje over dat je bang bent dat je op een crematie bent en dan bang bent dat je iets raars hebt. Ja, ja nee, dat is, dat is wel een beetje er is wel over nagedacht, ja, want eh, eh, het is niet zo bewust bedacht van het moet pas later echt grappig worden. <lacht> zeker nog, daar heb ik wel veel met regisseur uh, met Michiel de Rechter, over uh, ken je misschien ook wel. Ja, dat heb ik ook. ook <lacht> <weer, lacht> <Ja>, daar <lacht> heb ik ook over, uh, vaak eens over getwist, omdat mijn comedy-instincten zijn uh, van oudsher altijd zo snel mogelijk stompen uitdelen. Ja. En bedoel je met stompen de lach? Ja, dus oh, ja, ja. opkomen en, en, ja. en, uh, en uh, want zeker als je in een line-up staat of als je maar een kwartier hebt, ja, ja, ja. Uh, wil je gewoon zo snel mogelijk laten weten, hé, hey, ik kan dit. Ja. Uh, en theater werkt niet zo. Was dat al voordat je begon, of heb je dat... heb je dat uh, door, door... in Toenler heel veel te spelen? Nee, is dat nee voor, voor Toenler eens... had ik dat al. Dat is eerder een café ding oh, al ja. wel. Omdat je daar... Uh... <coughs> moet je daar sneller scoren? Um, nou, bij de oude... waar toen bij zat bij Max Eeuwplein was... want ik weet niet hoe, hoe, hoe het nu is... Uh, daar was wel... ik had wel heel sterk een gevoel van... oké, okay, ik moet... Het, wel, het was wel af en toe echt wel een comedy. Zo van, oh ja. had je avonden met... Ik, ik even, op een gegeven dat je een zaterdagavond voor een, een zaal met zes vrij gezellig groepen. Ja. En, en je bent een jong pikkie, een uh, studentje. Het zijn ook eens gasten, dus ja, niet... Uh, gasten waar ik normaal mee zou gaan hangen, zeg maar. Ja, een beetje meer ja, ja, van, weet ja, ja. je wel, uh, eind 30, begin 40. gasten uh, ja. die gewoon, ja, die, weet je, uit het een uh, ja. <laughs> schubberkutte veen, die gewoon ja. uh, die gaan daarna naar de bananenbar. Ja. Dus die moet je op een manier moet je, die zijn heel snel afgehaakt. Gewoon hooligans heb je daar wel eens, toch? Ja. Of had je daar nu gewoon? <laughs> ja, ik ik ja. weet nu Nou ja, het klinkt wel alsof het altijd zo was, maar ja, ja. Dat, dat, even de extreme versie van was wel dat. En ik, had, ik heb wel eens in het begin wel eens gehad dat als je dan te lange luters laat vallen, dat iemand gewoon next roept. Of dat oh loopt. ja? Ja, dus ik denk wel dat mijn grapdichtheid daar, daar... kom je vandaan? Ja, mijn grapdichtheid en mijn wil om, om snel te laten zien, hé, hey, ik, ik kan dit, ja, ja, ja. kom daar vandaan. Dat herken ik ook bijvoorbeeld bij uh, Martijn Koning, die uh, eigenlijk soort vanzelfde route als ik heb afgelegd. Oh ja, ja, ja. Die is dat ook. Ook bij ook Ja, die heeft ook altijd een beetje... Uh, wel ook wel. Maar, uh, uh, maar in theater blijkt je dan heel snel heigerig. Exact, ja. Maar er stond ook in één recensie, toch? Dat hij, hij gaat snel... Hij wil snel scoren, volgens mij. <lacht> Eén zinnetje wat... wat Eén zinnetje... Binnen al die lovende ja, ja, ja. kritieken die je gekregen hebt. Oké, okay, maar je hebt zo goed, even goed gezocht naar dus, <laughs> het Ik heb alle lovende recensies okay. gelezen. Ja, ja. Um, nou ja, die. <laughs> nou ja, ik ik ja, voel gewoon ik... heel lang stil natuurlijk. Ik ga. <laughs> <laughs> maar even. Maar daar, daar ging de vraag niet over. Uh, Mijn vraag... Nou, dat weet ik omdat we het al eerder een keer over hebben gehad. Ja. Uh, dat je zei... Uh, ik ga nu een voorstelling maken van anderhalf uur. Dus dan moet ik wel iets te zeggen hebben. Moet, is het nou theater? Of, is het nou cabaret? <coughs> of stand-up? Ja. En uh, Is dat het verschil tussen die twee? Voor jou? Dat, dat in een line-up staan moet je snel scoren. En in het theater hoeft dat niet te dus nee, kan Nee, ik dat het, het, het kort op de bocht denk ik. Maar, maar het is heel moeilijk. Ik denk als je de... O, trouwens, even alles hier weet je, met een kanttekening erbij. Het gaat allemaal super pretitieus klinken alles wat ik zeg. En dat nee maar gewoon dat ik dat ik, ik ben er me daarvan bewust. <laughs> <laughs> wat is toe, maar is dat is toch goed om te eerst. En dat was serieus en, en wat, ook, uh, my, wat Jimmy Carr geloof ik ook zegt over over analyzing comedy is yeah. like dissecting a frog. Not not everybody's interested in the frog dies. Ja, maar als mensen niet lu willen luisteren, dan gaan ze niet luisteren. Ja, ik wil het wel weten. Ja, nou, maar, Dus doe het maar voor mij. Oké. Okay. <laughs> Zo pretitieus mogelijk. Je hebt uh, mijn huis gezien. Ja, ja, oh man, ik heb nog nooit zoveel manchetknopen <laughs> en, ko en uit, <laughs> koffiemolentjes uit de jaren dertig bij elkaar gezien. Nou, zeventien paar herenschoenen. <laughs> maar dat is vrij pretitieus, dus dan mag je ook pretitieus over ja. uh, cabaret um, Nou ja dat is het, het verschil tussen cabaret en dat daar, daar kun je eindeloos over ja. en Ik weet, nog niet, ik weet nog niet hoe interessant dat is nee, nee. Ik denk dat het, dat heeft hey, maar Daarom vraag uh, ik wat betekent het uh, voor jou ja, ja, Maak jij als jij theater in gaat Denk je dan oeh niet snel op de grap uh, Niet uh, stoten uitdelen Of <coughs> denk je nou dit is mijn kracht Ik doe het gewoon lekker Want je grapdichtheid was heel hoog ja, maar dat is ook ja, gewoon best interessant. Ik, ik, ik, ik heb mijn, in mijn ontwikkeling naar dit programma toe, want dus mijn ontwikkeling is af, afgelopen jaar. Is dat aan de hand? Is dat veel materiaal? Is dat, is dat? Ja, is, want er zit heel veel materiaal in die, die ik al had, maar alles heeft, voor mij, bijna alles heeft een nieuwe laag gekregen, voor mijn gevoel. Binnen, door het programma te maken? Ja, ja, door het programma te maken en doordat ik bij elk stuk wezenlijk heb gekeken naar. Pas het het geheel. Waarom zou ik dit stuk willen doen? Wat zegt dit over mij? Wat zegt waarom? En hoe verhoudt het zich tot een grotere boog? Ja. En daardoor heb ik het ook... Ook dus oudere stukken die voor mijn gevoel bijna dood waren. Welke waren Voor, mij voor mijzelf. Uh, weer een nieuw nieuwe elan gekregen. Als een nieuwe laag. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld de crematiestuk. Ja. Het is best wel een ouder, stuk ouder. Ja, die is een wat ja. ouder, maar die, die, die, die, die heb ik wel al. Kreppapier heb, heb ik de eerste van gezien ooit. Ja, heb ik nog in. Uh... Oh ja? Ja, die, dat was in. Uh, um... Toen? Nee, in. Uh, um, het Rozen Theater. Nee. Daarbovenin. denk ik oh, het voor het ja? Eerst. Nou, barbouw, Toen had je ook nog een uh, stuk ding. over. Uh, wat je vroeger op de basisschool. Het gaat dus over kreppapier, wat je ja. vroeg op de basisschool deed. Toen had je ook nog een stuk over. Uh... <laughs> met die speldjes zo... Ja, prikken. Ja, prikken, Dat het je daar Ja, maar dat is dat misschien een interessant voorbeeld. Het crepeerstuk, uh, ja, dat, is, dat klinkt nu als een manifest... Een, een, een, een, een, een, dit is helemaal niet is <tied> uh, Een classic, een classic Alex-stuk. <tied> de strekking is dit. Het begint gewoon met de, de one-liner eigenlijk van... Uh, uitgaande van wat ik heb geleerd op de basisschool... had ik verwacht dat crepeer een veel grotere rol zou gaan spelen in mijn leven. Nou, mensen lachen. En ik geld krijgen. En, uh, en, dan, maar, en dat was inderdaad, dat is bijvoorbeeld een stuk die begonnen is als gewoon een... Ik vond die zin gewoon heel... Die, die, dat kietelde mij. Ja. Um, en toen, toen bijvoorbeeld nog in... Toen ik minder geskilled was... Ja. Ging dat gewoon... Het een stuk die meer in de richting ging van... Oh ja, suffe dingen die je op de basisschool moest doen. Ja, dus ga je meer voorbeelden zoeken. En dat vonden mensen al leuk, want ja. het was herkenbaar. Ja. Maar... Ik voel toen al wel, van, het gaat niet om. Oh, weet je dit nog? Uh, yeah, yeah. Ik bedoel, het is leuk als dat erin zit, maar dat, het, het gaat meer om. Ik vind het een hele grappige manier om mijn, om mijn onvermogen met de wereld of zo yeah. te, weer te geven. Zonder ja. te zeggen. Jongens, wat is het toch wat hè? Met, het, ja, ja, ja. met dat leven? Ja, omdat je voorstelling ook de dat tijd gaat over... Ik ben eigenlijk een klein kind. Ik ben, ik ben mislukt. Ik, Ja, ik ben dus ik, ik ben een klein kind. Ik ben een klein was, kind. Uh, ja, exact. Ben, dus dus, dus luk, daar luk, zit ik. Dat, ik is leuk. Ga erheen <laughs> heen. Het wordt het hele gezin. <laughs> ja. Nee, en dat ja Omdat ik denk dat ook... Dat, want dat is vaak... Maar een, zo een, heb je het dus gedestilleerd voor je show. Je hebt eigenlijk al je materiaal van de afgelopen jaren verzameld... en gedacht, wat gaat over... Dat thema, Of is dat vanzelf nee. gegaan? Nee, ik heb dat thema niet... Dat heeft zich op een gegeven moment wel aan mij, maar dat vond ik heel lastig. Want ik wilde juist heel graag een thema bedenken. Oh ja. Want ik dacht dat het was hoe het hoorde. En omdat sommige mensen zo werken. Ik heb, ik heb, ik heb heel veel rondgevraagd. En ik merk er zijn een beetje twee scholen hiervan. Heb ik gemerkt. Dus je hebt sommige mensen die graag met een kader werken. Dus die zou mogelijk willen kaderen. Ja. Um, en, en dus dan zeggen van ik kies een thema en daaromheen ga ik materiaal bouwen yeah. en juist mensen die zeggen nee juist niet, juist exact. zo laat mogelijk kaderen yeah. Yeah. ik moet nu gewoon maken, mijn interesse volgen en dan, ga, en dan als je zolang exact. dat blijft uitdiepen dan toont het ja. onderwerp zich aan en dat is inderdaad, het zijn inderdaad echt twee kampen ja. um, maar het verschilt ook bijvoorbeeld Volg Miguel Wertheim is, een... is een onderwerpkiezer Tim Frans is een onderwerpkiezer uh, ja, ja, ja. Eva Cruz is een onderwerpkiezer uh, en dat snap ik wel, want een kader het kan ook heel lekker zijn. Ja. Want dan kun je ook gewoon. Daarvan uitgaan. Uh, ja, maar dan, wordt het, ja, dan, dan kun je daarvan uitgaan. Dan kun je ook onderzoek doen over dat onderwerp. Ja, dan kun je ja, boeken ja. gaan lezen over dat onderwerp. Maar misschien voor je ja. eerste programma is het. Want dan heb je gewoon heel veel materiaal. Zeker in jouw geval. Ja, maar precies. Maar het is niet, het is niet puur van. Oké, okay, ik ga nu alles verzamelen, want er is best wel veel nieuw nee, ja, bijgekomen ja. ook. En er is ook heel veel niet gebruikt. Dus ja, dus. Uh, dus ik ben wel bezig met. Uh, dus eigenlijk was het vooral denken over wat, waarom, waarom wil ik dit dan zeggen? Waarom wil ik dit stuk... Wat, wat betekent dit stuk dan? En waarom werkt het nu nog voor mij? En toen zijn later stukken weer in gaan passen. Ik bedoel, is weer later weer in gaan passen. Doordat ik opeens dacht van... Ja, maar wacht even, dit, dit kan alsnog wel. Ja, ja, ja. En is dit ook wel een... Maar ik vind juist het interessante ervan... Um, van het maken van dit proces heb ik gevonden dat je het is ergens, is het een tegelijk het is een soort balans die je moet vinden voor jezelf tussen uh, gewoon op effect zitten en, en oh, artisticiteit zitten ofzo of, zo. of ja. uh, qua, uiteindelijk heb je gewoon um, wil ik gewoon dat er gelachen wordt, wil ik gewoon dat er uh, mooie liedjes in zitten, je wil gewoon bepaalde ja. Dingen in hebben, qua vorm. Ja, ja, ja. En, en dat was ik al vrij snel, dat dacht ik al, toen ik nog met Raoul Vot en we erover zat, zei ik van, ik wil graag dit, ik wil graag een beetje zo'n soort voorstelling. En dan zei hij al, hij te, dat, dat kan. Ja. Maar de reden dat je dit wil, <laughs> is niet oké. <okay. laughs> oh, En wat, wat was dat niet oké? Okay, ja? Omdat ik geen reden had, behalve dan dat ik, dat ik graag een voorstelling wilde die dat ah, had. Ja, ja, ja, ja. En hoe ben je daarvan afgegaan? Ik wil gewoon nog aan. Ik heb gezegd, ah. dag ho. Nee. <laughs> <laughs> uh, um, nee, nou... Dat, dat, maar dat kwam gewoon later. Dus dat zijn effectdingen die was later komen. Ik, ik wilde wat zit zich mij zei. En dat was ook heel erg waar. Waar ook eigenlijk op een manier mijn, mijn programma over gaat, gek genoeg. Dus het loopt zo door elkaar op mijn proces van maken. en Is maar je het programma? Gaat, ja. ja. Uh, uh, is dat ik steeds naar... Ik wil steeds rollen naar het einde. Ah. Dus ik wil steeds al het afdenken. Ja. Alsof het iets is wat je... In een vrij korte periode kan bedenken: van, ja. nou ja, dan moet dit erin, dit moet erin, dit moet erin. Ja. En dan moet, moet je aan het einde moet mooi rondkomen met dit. En ja. dan is dus het zo. En um, ook al zou dat, dat, dat kun je doen, en ook al zou dat dan helemaal kloppen, alsnog klopt het niet, omdat je moet dat proces doorlopen, zodat het op een gegeven moment helemaal bij elkaar valt. En dan blijkt het allemaal te kloppen. Ja, terwijl... ja, ja, ja, inderdaad. En dat gold ook voor je programma. Ja. En dat zit al in al je materiaal eigenlijk. Ja, een beetje. Ja. Klopt dit, klopt dit wat ik zeg? Ik weet het niet. Ja, geloof het wel. Dus dat. Uh, en, uh... Nou, ik zag, gewoon, ik, heb, ik zag gewoon iemand in die voorstelling die gewoon, uh, die gewoon grip probeert te krijgen op uh, de wereld. Ja. En op zijn leven. Ja. Ik vond het heel mooi, dat wilde ik ook nog aan je vragen, Hoe dat je had zijn, wat ik een paar dagen daarna nog steeds over nadacht, was dat je... Uh, uh, een stuk had over... dat je zei, eigenlijk moet er een soort tweede Sinterklaas moment komen. Dus dat ouders op een gegeven moment tegen hun kinderen zeggen... op hun dertig. Nee. <laughs> we weten het ook niet. Ja. Niemand weet, het. Ja, niemand we weet het. We zijn al jaren in paniek. Ja, dat vond van... ik heel erg mooi. Ik, dacht, ik, ik vond dat een beetje de kern van uh, je voorstelling. Ja, hoe, is hoe is dat ontstaan? Dat stuk. Ja, dat is, uh, het grappige is dat stuk... is pas... Twee weken voor de premier. Oh, ja. Maar ik had een, een idee daarvan, had ik al... Ik had heel lang geleden al een idee... Het idee van een tweede Sinterklaasmoment. Ja. Maar, maar dat was altijd... Ik, ik, al, ik merkte ik me in dat ik mezelf betrapte... Omdat ik eigenlijk nog steeds zit te wachten op een tweede Sinterklaasmoment. Ja. Dus dat er nog een openbaring gaat komen. Ja. Ik, dat, en dat, dus dat gevoel had ik al wel. Ik dacht, maar was dat echt het uitspelen en wat hij dan precies zou zeggen omdat het een, en, want eigenlijk als je naar de lijn van het programma kijkt het einde is dat en ik denk dat jij het zou herkennen. Ik, denk, ik hoop iedereen maar want, ja. dat dat hele, want ik heb je ook, ook wel eens in materiaal daar ook over horen praten Jij ja. hebt bij ons wel het gevoel dat er niveaus zijn ja. in het ja. leven. Ja, ja. Oh, dat je van en, en dus dus zijn we altijd aan het zoeken naar. Oké, okay, als ik dat heb dan, ik ben zeker als ik dat heb dan komt het goed. Ja, toch? Exact. Dat win dan ja, komt het goed ja, als ja, ik ja, ja, ja. dat meisje krijgt komt het goed. Ja, ja. En dan uh, ofwel het lukt niet en je bent depressief, of je, het lukt wel en je bent depressief. Ja. want het is uiteindelijk. Je bent altijd naar eigenlijk op de verkeerde dingen aan het richten. Als ik dit maar heb dan, uh, dat ja. zit letterlijk in mijn in mijn show ook. Uh, uh, dat je de hele tijd bezig bent om in een andere situatie te komen dan waar je in zit. Dus je denkt de hele tijd, als ik dat heb, dan ja. word ik gelukkig. Want zo, is het ook, zo worden we ook van, jongens, waren opgeleid, ja. zeg maar. Dat is ook hoe het alles in elkaar zit. Ja. Dat je, je moet gewoon overgaan. Je moet overgaan, overgaan, overgaan. Ja. Je gaat naar meer middelbare school. Je ja. gaat overgaan, ja. overgaan, overgaan, overgaan, overgaan, Ga Je, ja. ga je studeren. Uh, ga je, en dan, en dan daarom moet je dan op een gegeven moment je, je vrouw. En dan ga je dan, ja, weet je wel. Dat was zo. Ja. Ik had ook altijd zo'n beeld van, het leven is... Eigenlijk het duurt het leven tot je 32 ste want dan is alles op slot. Want dan is het plaatje af. Ja. En daarna? En daarna is het gewoon op, afrollen. Afrollen tot je dood bent. <laughs> <laughs> Niet, maar dat is wel toch ja, ja. zo'n beeld van ja. dat ja. En, uh, en dat is natuurlijk onzin. En ook uh, carrière technisch. Er zijn ook heel veel punten waar ik altijd naartoe heb gewerkt. Bijvoorbeeld comedy train aangenomen worden. is altijd zo'n ding waar ik dacht van ja, als je daarbij komt, dan, dan ben je, je er. Ja, ja, ja. Maar je bent en, er nooit. En kom. daarom, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik nooit werd aangenomen. Qua... Ik heb er veel mee bezig gewoon. Ja. Oh, ja, ik had niet genoeg scheid. Ah ja, ja, ja. En het is juist een beginpunt, niet een eindpunt. En, en, en dus pa, ik, ben pas, nou, ik ben namelijk twee keer afgewezen, pas de derde keer. Ik maar dat is het lastige, toch vaak. Met het is goed om ambitie te hebben, maar ook niet te veel. Dat is het, het de, de. Of is het, het... tegenstrijdige van alles. Ook met, dat is ook waar, met mijn regisseur veel over praten Om ook met wat grappig te zijn is. Je wil heel graag grappig zijn, bijvoorbeeld. Ja. En de enige manier om dat te doen is niet proberen gevaarlijk te zijn. Ja. Nou ja, ik denk wel, dat zag ik ook in je programma. In jouw geval, uh, misschien ook omdat je uit zo'n milieu komt. Mm. Uh, van, wat een milieu. Wat een milieu. <laughs> nou, ge goed, Go de gegoede burgerij ja. kom je uit, dat zeg je ook in je voorstelling. Letterlijk de zo. goede burgerij. Misschien is, ben je dan. Je ligt echt in de <laughs> <laughs> Je bent nooit helemaal uit die verzuining gekomen. Nou. Oké, okay, sorry, ja. Um, uh, de, wacht, ik, heb, ik krijg een telegram binnen. <laughs> <laughs> en um, uh, de, uh, dat je daar al heel erg opgevoed wordt met... Je moet dit bereiken, wil je gelukkig worden. Je moet dit bereiken. Heeft, dat, heeft dat er ook mee te maken gehad? Ik denk het wel. Maar de maar het, het, het, het, het, het is nooit heel concreet gezegd... Ja, maar dat je, voel je Ja, je voelt kind. het gewoon. Ja. En je ziet het en je voelt het... en dat is gewoon wat, wat er gebeurt. Ja. Ik weet wel, veel van mijn keuzes... zijn wel bijvoorbeeld, gestoeld geweest altijd op... Ik weet bijvoorbeeld, toen ik naar middelbare school ging... ik ging expres naar een andere middelbare school... dan mijn oudere broer. Deels omdat ik iets anders wilde doen... dan mijn oudere broer. En, uh, en omdat ik ook heel erg zag... dat was een speciaal... Dat was, zeg maar, de, ik kom uit een kakdorp en dat ja. was een beetje de... de alle hockey uh, mensen gingen daar naar die school en, mm. um, en, en ik, zag, ik zag al helemaal het dus ik ja, ben je goed, 8, 12? Ja. ja ik zag helemaal het pad van hey ja, dan ga je heen ja. en dan ga je naar uh, Utrecht Delft <laughs> naar Groningen Zoiets, studeren hij bij het koor ja. daar moet je je vrouw moet je, en ik, moet je kapot dus, gemaakt ja dus ik, zag, ik zag, dus, ja en ik was er wel uh, ik dacht wel oké okay, ik wil iets anders ja, ja dat ja. dus daar ja maar um, ik weet niet dat je een vraag beantwoordde. Maar die, uh, ik had er wel inderdaad een. Uh, ik denk wel dat erin er, zat van. Je moet wel presteren, is wel wat je. Ja. En ben je er nu achter gekomen dat. Uh, je uh, bent gestopt met me erop te richten en nu heb ik het alsnog gehaald. Ja, exact. Ja. Dat is wat er gebeurd is. Ja. Ja. Maar ben je nu. <lacht> ben je nu, merk, je nu weer het, merk je nu weer hetzelfde? Dat je dacht, oh, ik moet een goede voorstelling maken, dan word ik gelukkig. En nu heb je een goede voorstelling, word je. Nee, dit bleek toch te zijn. Dit was, was dit was het. Dit het. Ik ben, ben, ik ben gelukkig. Het is gelukkig. Ja, nou, het, is heel leuk. ja het, is, het is heel fijn. Ik, bedoel, ik kan zeggen dat uh, ontvangen dat het boeit niet. Dat kan ik ook zo zeggen. Ja. Maar het boeit natuurlijk wel. Ja. Um, want dit is wel heel fijn. En, ik ja. heb ook, en het, het voelt ook wel heel erg als een soort vergelding van eerdere afwijzingen. Want ik heb heel erg een um... ben je veel afgewezen? Ja, ik ben wel een, een, een, een, Ik heb wel echt zelf steeds overal een trekken. Ik ben de, een paar keer voor de kleine zakken nemen wat afgewezen. Oh ja. Ik ben bij een comedy train, ben ik altijd afgewezen. Ik, eh, als, als ik aan een wedstrijd meedoen, ben ik altijd... Het publiek vindt leuk, jury vindt me niet leuk. Dus ik heb wel het gevoel dat van door connoisseurs in het ja, vak... Ja, ja, ja, ja. dat het verhaal dat ik mezelf vertel. Ja. Dat is natuurlijk ook onzin, maar dat is... Eh, en dat is ergens altijd een drive geworden gaandeweg van... oké, okay, fuck jullie. Maar ja. Na elke afwijzing van comedy train ben ik ook... Ik weet, dat weet ik zeker, ben ik het half jaar daarna... exponentieel beter geworden. Oh ja. ja. ik dacht, oké, okay, uh, rot hem maar maar op. Dan ga ik het ook maar zelf okay. Omdat je door de afwijzing kreeg je de scheid... Ja. die je nodig had om beter te worden. Ja. Oh, ja. En dit programma is ook succesvol geworden doordat je het los hebt gelaten. Of doordat je... Ja, ah, nu weet ik niet. Weet ik, niet. Weet ik, niet. Uh, dat je ook gewoon heel hard hebt gewerkt. Heel hard heb gewerkt, ja. ja. En ook we, en we lang, lang gewacht, lang aanloop genomen. Ja. Maar het, het gekke is, je, uh, in, dat zeg je in je voorstelling ook, dat je heel lui bent. Toch? Ja. Maar dat ben je helemaal niet. Niet meer. Dat was je wel. Maar wel nog. Ik je heb 30 kilo ik heb een, ik, Ja, Ik heb ik een heb onwijs luie fase gehad. En ik heb een luie... Ten, uh, ...neigingen. Oh, yeah. ik kan tendencies, zeggen, Want ik heb een tijd in Amerika gewoon. Oh, yeah. En, uh, en uh, ik was... Uh, ja, dus ik, ik, ik kan het wel. En ik, ik, maar ik weet niet of het dan luiheid is. Ik denk wel deels. Deels misschien verwendheid. En deels een soort onwijze faalangst die gehad. Oh gehad. Yeah. Uh, die zich dus uit in een... Wat ik ook in het programma hoor heb. In gewoon een niet... ...weigeren dingen te doen. Want dan... Want dan kun je niet verliezen. Ja, ja, ja, ja. Um, ja, dus ik, ik, ben ook, ik, ben, ik wist al dat ik, ik wist heel lang dat ik cabaretting wil doen en stand-up wilde doen. Maar ik ben bijvoorbeeld op mijn 23 ste voor, mij voor het eerst aan het podium gegaan. Terwijl ik al op mijn twintigste wist dat ik het wilde. Aha, ja, ja. Dus ik heb al een paar jaar ging dan een beetje kijken, weet je wel. Ging naartoe, ja, dat naartoe en dan ging eh, ik naar die café toe. En dan, eh, omdat ik altijd in mijn achterhoofd had zitten. Als ik het ga doen, wil ik dat ik in één keer Aha. de nieuwe Hans Steeuwen ben. Ja, ja. En je zegt, oh, waar, waar de fuck op deze gast opeens vandaan? Weet je wel? Terwijl als dat überhaupt mogelijk was, dan was het ook niet eens iets om, om, om, te, om te moeten willen. Nee, als het zo makkelijk dat was. En dat was ook de verkeerde intentie geweest. Ja. Ja, ja even een klein uh, ander dingetje. Maar ik vond het zo grappig dat we spraken elkaar voor je première. En toen zei ja, ik ben. Uh, dat is natuurlijk zo grappig, typerend. Dat je zei, ja, ik uh, ben mijn kostuum weet ik niet. Want als ik een overhemd aan doe, ja. dan wordt het te cabaretesk. Eh? Ja. Als ik een t-shirt aan doe. Dan ik word ben comedian. Ja, waar komt, dat, waar komt dat? Ja, dat heeft iedereen natuurlijk, maar waar komt dat vandaan? Of heeft iedereen dat? Is het nou, het heeft met meerdere dingen te maken. Ik, niet iedereen heeft dat. Ik heb dat mijn hele. En ik hoop dat ik dat nu los kan gaan laten. We gaan het zien. Is. Daar gaat het hele programma gaat over. Mag ik er zijn? Ja. En dat heeft, Dit heeft heel erg daarmee te maken. Ah. Dus ik ben nog. Hoe ik het rationeel weet. Ben, ik ben nog te, dat het niet handig is. Ik ben nog te veel bezig met wat gaan andere mensen ervan vinden? Ga ik worden ontvangen? Ah. Uh, ik moet door een bepaalde roepels heen springen. Ja. Uh, bijvoorbeeld handheld, microfoon versus headset. Oh ja. ja, ja. Dat is ook een ding. Ik voel me maar heeft dat niet meer te, heeft dat daarmee te maken of heeft het te maken met wat je aan het begin ook zei. Uh, uh, sommige mensen vinden het dan te veel comedy. Dus dat je ja. denkt, oh, ik mag in theater niet uh, met een handheld, want dan vinden mensen het net comedy. Ja. Daar heeft het ook niks van. Nou, er is natuurlijk iets geks in het deeltje. Er is een soort gek ding dat comedy wordt, en ik wil even generaliserend, als, als lager gezond, ja. of low culture. Ja. Uh, wat niet waar is, uh, het is gewoon net zoals elke andere kunstvorm je hebt. Daarom heb ik dit opgezet, omdat het een heel pretentiëus Ja, is. Je, je, je hebt er goede mensen in en mensen die het heel artistiek doen. En je ja. hebt mensen die er gewoon wat, wat simpelere varianten van doen. Ja, ja, ja. Schilder heb je gewoon. Uh, Mensen die vingerverven en je hebt mensen die gewoon hele mooie te maken... of abstracte ja. kunstwerken. Um, uh, maar omdat we ergens is het gaandeweg... Is, is het het cabaret versus comedy... een soort high-culture, low-culture ding geworden. Terwijl dat is, de, dat is denk ik een, een denkfout die ja. wordt gemaakt. Ja. En het gek is dat wij als comedians... een soort minderwaardigheidscomplex hebben daarover. En tegelijkertijd vinden wij comedy het hoogste wat er is. Waar ja. we voelen van... oké, okay, maar we moeten voor het wereldvind ja. doen. alsof het wel. Maar je ziet het namelijk ook gewoon... dat zodra een comedian... Uh, goed wordt, ja. wordt een cabaretier genoemd. Ja. ja. Ron Goedemond, Theo Maas, ik zie dat ze zijn echt comedians. Ja. We ja. hebben cabaretier gezien. En Ron Goedemond, zijn eerste programma heeft hij een headset-microfoon. Uh, oh, ja. uh, gewoon een zendermicrofoon of zo. Maar nu heeft hij het. Vanaf zijn tweede heeft hij altijd een. Ja. En dat lijkt nu een keuze. Dat is ja. een artistieke keuze geweest van hem. Omdat hij eerst door die hoepel is gesprongen van een ja, headset-microfoon. Ja, ja, ja. Ik weet niet, ik heb nooit met hem daar zo concreet over gehad. Nee. Maar zo ervaar ik dat. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, uh, en ik weet namelijk, als ik. Ik, nu, ik heb het gevoel dat nu bij het tweede programma, als ik het zou willen doen, zou ik het kunnen. Ja, ja, ja. Maar dat is weer het gekke. Uh, als je gewoon ervoor gaat staan en gewoon denkt, ja. dit is wat ik doe. Ja, al dit ik is comedy. Ja. Doe het er maar mee. Ja. Dan wordt het goed. Ja, ja. Maar dan is het dus, niet meer kijk. Nou, maar joh, ja, nou, ben, je het mislukt. Nou, maar je hoeft mislukking Ik ben wel een pleaser. En een, uh, ja, nee maar dat is, dat is een, een heel gek ding. En ik heb het ja, ik heb toch een... Uh, ja, ik, wil wel, ik wil graag mee, ja, is wel een deel van mij dat graag dan mee wil tellen. En graag wel laten zien dat ik het, ja. dat ik het kan. Uh, zoals het hoort of wat dan ook. En nu vind ik het ook overigens heel... Uh, die microfoon ding is misschien een voorbeeldje. Maar, ja, ja, maar ik vind het ook zelf. wel fijn dat er niet iets tussen mij en de mensen zit. Dat vind ik ook weer ah, lekker. Ja, ja, ja. Dus, uh, het wisselt een beetje. Maar... Um, uh, ja dat is een grappig ding. Want ik las letterlijk een week voor mijn première of twee weken daarvoor, een, een recensie over iemand anders. Een comedian die letterlijk werd, letterlijk werd gezegd. Hij wil weer standaard comedy tenu aan van een shirt en een broek. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ik dacht toen ook: ja maar ik draag in het dagelijks leven shirt en een broek. Ja. Dat doe ik op het podium ook altijd. Uh, ik, ik wil me graag eruit zien alsof ik mijn best heb gedaan, en tegelijkertijd. Wil ik dicht bij mezelf blijven. Ja, exact. Dus als ik nu opeens een, een, een, een, een kleinkunst outfit over ja. aan ga doen van, van nou mensen, nu ga ik een verhaal vertellen, ja. dat zou ik juist super niet authentiek van mezelf vinden. Ja, ja. Maar ik wilde wel op een manier laten zien van hey, ik heb er wel over nagedacht. En maar daar dat heb, is, ik, heb ik wel een midden ingevonden. Ja, en dat, heb, dat uh, vind ik heel mooi aan je programma. Dat je, dat je uh, uh, daar je bent gaan staan voor. Hey, ik maak comedy en, en ik score. Gewoon harde, goede lachen. Ja. Maar het is ook... Uh, en niet dat dat comedy dat niet doet. Nee, maar ik snap je. Maar nee, je, je, hebt, ik denk het, dat je het hebt het wel gelift. Ofzo. Ja, dat gevoel heb ik wel. Dat hoop ik althans. En dat, dat is wel ja. een van de dingen waar ik meest trots op ben gevoelsmatig voor mezelf. is Dat ik wel voor mijn gevoel een gevoel een laag in heb gekregen. Die er voorheen niet in zat. Zonder dan te veel door wat je veel ziet van comedians die dan cabaret gaan maken, had, dat we eens dan heel erg nauw mensen maar zo is het toch ook ah, gewoon dat ja, ja, je dat, ja, ja. Ik, dat, dat heb vermeden door het wel, dus juist ja. meer in mezelf te zoeken en ergens. Ja, dus, en dus, met die presentie heb je dus ook het gevoel dat je daar dus sommige mensen zeg, zien van wat die ja. willen mij gewoon als stand zien. Ah, ja, ja, ja, dus dan ja, ja, zeggen ja. ze als ik bijvoorbeeld een grap heb over uh, ik voel over schaamhaar, dan zeggen ze ah ja, hij maakt grappen over schaamhaar. Het ja. zal gaat ook Over, ja, over iets anders, uh, ja. erbij willen horen. En over jouw onzekerheid. Nee, over jouw ja. onzekerheid. Exact. Uh, over, uh, ja, dat is super kut. Uit. Ik vind het super kut als <laughs> mensen gaan zeggen. Nou, het gaat er veel over, over, over mensen pikken. Nou, hou op. Het hoort ook bij het leven. Het gaat ook over. <laughs> ja, nee, maar je hebt gewoon. Kijk, sorry, ik, ik, ik hou van piemelgrappen, dat is ook, Tuurlijk. Dat is ook prima. Tuurlijk. Maar ik heb echt wel gepoogd, omdat er zit geen, er zit geen nutteloze geen in. Nee, daar ja, hebben geen paar. <laughs> Maar, omdat je ook wat zegt over jezelf. Ook Dat kan zeggen. Over ja, maar dat schaam, uh, dat scha, ja, maar dat, dat gaat gewoon ja, over jouw onzekerheid. En ja. over hoe, uh, want het is ook heel onzeker. Ja. Uh, je zou het moeten zien, man. Wat zei je? Je zou het moeten zien. Ja, ik heb het gezien niet. Uh, toen je binnenkwam, sloeg nergens op. <laughs> ja, sorry nog. Ik ben zo gezicht. <laughs> dit is ook jaren dertig. <laughs> <laughs> ja, ik heb een speellijst erin geschoten. Uh, hoe, uh, wie uh, uh, hebben we alles gehad? Even kijken, hebben we alles? Gehad? <lacht> <lacht> hebben we alles, alles gedekt En uh, hoe uh, schrijf je? Huilend. <lacht> uh, wisselt. Ik ga, ga je zitten? Uh, ga je echt zitten? Aan een bureau. Dat vind ik het moeilijkste wat er is. Gaan zitten om te schrijven. Uh, ik doe het wel. Uh, ik, vond het, ik vond het. later in het proces van dit programma vond ik het makkelijker. Toen, oh, ja, want dan heb je al een. Toen het skelet al een beetje exact. stond. Toen het meer ging om bruggetjes, ja. Dan heb je ook al een voller document. Waar je ja. gewoon dingen in kan wijzigen. Ja, ja. Um, maar als ik echt de nieuw nieuwe dingen. Nee, dan doe ik, want ik. Ik schrijf heel veel op het podium. Oh ja? ja? Hoe doe je dat? Spelend. Dus dan heb ik een ideetje. Ik heb dan een periode wat meer. Uh, als ik, gewoon, ik, heb, ik, ik sla heel veel op in mijn telefoon. Ja. Um, allemaal onzin, vooral als ik lam ben, en dan kijk ik de volgende keer terug. En dan, en dan weet ik nog, oh ja, dat was echt grappig. En dan lees je gewoon het woord dronken baby. En dan denk je, oké. Okay, maar spreek nou, je het niet in? Typ je het. het? Ja, ik type het. Oh, ja. Omdat ik, ja, het zou efficiënter zijn soms om het in te spreken. Zeker ja. omdat ik soms dan achter het stuur zit <laughs> en dan moet ik gaan typen. Maar ik kan het, ik weet wel van gasten zoals Peter en Casper, die doen hebben zo'n diktafoon. Ja. Ik vind het te als je met mensen aan het praten bent en dan sorry een ogenblik ja, en, ja, en, en zo wegdraait. Ja, uh, Oké, okay. ja, ja. <laughs> muziek. muziek uh, ik over mijn pik. Uh, dat ik uh, nooit omhoog krijg. Oké, okay, nou, ja, ik zit wel eens op de fiets zo dingen bespreken dat ik denk als mensen dit horen denken ze, uh, ja, hij is knetterd gek. Oh. Als iemand ooit mijn, uh, diktelefoon of, als of iemand... mijn mobiel vindt en mijn aantekeningen ziet, non. of uh, ik heb zo'n schrijfboekje ook ja. als dan die vinden. Een stuwe, de ik heb ook, ja, ik heb ook een, um, ik heb ook een uh, mm -hmm een soort schoenendoos thuis, waar ik een paar schoenendozen... waar ik al mijn setlistbriefjes in oh, flikker. Ja, ja. Ik weet niet waarom, maar gewoon... Dus er zijn er eerder allemaal biervultjes... van, de komt En dan op een gegeven moment worden het dan briefjes. En oh, ja. dus op een gegeven moment zijn ze dubbelzijdige biervultjes gaan drukken. Kon je niet meer opschrijven, oh, ja. de hel. Maar dat, dan lijk ik een soort psycho. Want dat is gewoon eindeloos dezelfde woorden... in verschillende vormen. Oh, van ja, brief. Ja. En die random niks met elkaar te maken hebben. Ja. Dus, ik had een keer dus een keer... wat je vindt vlak voordat iemand... Zijn maar zijn, zijn manifest met kak op de muur heeft geschreven. Ik had zo één keer mijn schrift ergens laten liggen. En die ik kwam ik laten ophouden. En toen keken die mensen ook een beetje raar aan. En toen zag ik dat die open lag. En dan stond dan jodenster. Gay. Dat klinkt als een setlist van mij, ja. <laughs> Piemol of zo. Vriendin, zoiets. <laughs> ik denk dat dat klinkt als... Uh, ja, jongen. Cindy Pietersen. <laughs> Dat is het werk van in Oké, maar. Op podium schrijven. Ja, op podium schrijven. Uh... Maar dan improviseer je dus gewoon. Veel. Dus ik heb wel altijd een idee of dan heb ik een, een, een idee van een grapje of, of, of, of twee, drie zinnen of een onderwerpje, gewoon een situatie. En dan ga ik die gewoon op mijn op podium, ga ik erover lullen. Ja. En, mijn... en heb je dan de vrijheid om dat te doen? Durf je dat? Ja. Wisselend, maar nee. ja. Als het goed gaat, wel. En het en liefst. Uh, ...doe je dat gecussiond ge tussen dingen... Waarvan ...die oh, al iets ja. zekerder zijn. Ja. Maar dan, dan, en als het dan lach krijgt... ...dan, dan ga ik erop doorspelen. En dat, dat is wel hoe bepaalde... ...hoe van mijn lievelingsstukken komen toch al op die manier... ...op stand, want dan ga ik in het moment het uitspelen. En dan bedenk ik nog een wending... ...tijdens oh, ja. het uitspelen. Ja. En ik, heb, ik, vind, ik, ik merk bij mezelf dat ik dan... ...door het hoge adrenaline niveau... ...en het, en het gevoel van... Uh, ...het is nu aan het gebeuren... ...dat daar komen er dan wendingen in die ik... Niet op papier had bedacht. Ah, ja, ja. Maar uh, als ik dan echt secuur wil zijn... Dan moet je daarna weer... Ga je daarna ga ik dat uittypen. Zeg maar letterlijk. Gewoon audio ja, luisteren ja. en dat uittypen wat ik heb gedaan. En dan tijdens dat uittypeproces Bedenk ik vaak nog twee, drie grappen erbij. Ja, ja, ja. En dat wordt een soort dus wisselwerking. Ga ja, je dat weer voor je? Ben jij echt een typer? Nou, ik... Um, ik schrijf wel veel uit. Ja. Um, maar... Uh, ik ben geen typer. Ik, oh, dat is wel een verschil. Uh, ik had geen laatst met uh, Michiel de Rechter afspreken. Ja. Omdat ik nu een half uur ga maken over mijn show. En toen gingen we erover praten en zo. En toen zei hij: Oh, wat grappig. Ja. Jij werkt echt anders dan Alex. Want toen had hij net met jou gewerkt. En toen zei hij: Alex werkt echt vanuit grappen. En jij begint eerst met. Wat, wat is de diepe. Uh, ja. wat, wat wil ik zeggen? Wat is de diepe laag? Dus ja. al mijn ideeën zijn veel, heel zwaar. Ja. En ik moet juist. De grap erbij halen. Nou ja, of de lichtheid erin op proberen te zoeken. Maar alles komt wel voort uit het hele zwarte diep. En heel erg over, wat wil ik, maar dat komt omdat ik denk dat ik het toneelschoor heb Ja. En dan leer je. Heb je hem wel eens. Maar komt ook Linda en Melinda gezien van Woody Allen? Nee. Niet zijn beste film, maar het is wel een interessant concept, want ze doen al er maar twee keer hetzelfde verhaal. Eén keer is het een comedy oh, en één keer is het een drama En in het begin hebben ze ook zo'n gesprekjes op z'n Woody Allen's. Uh, zo'n moment zo zo in zo'n zo superleuke restaurant. Ja, ja, ja. over de kunst aan het praten zijn. En dan zegt iemand van het verschil tussen... Uh, Um, mensen die van comedy houden versus mensen die van, voor drama gaan is dat eigenlijk uh, mensen die van comedy houden zien het leven uh, droefgeestiger in uh, er, die zijn, ja. en proberen dus weg van heftigheid te sturen door grappen te maken ja, ja, ja. en mensen die eigenlijk optimistischer ingesteld kunnen eerder zwelgen in dramatiek ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, dit is even he, uiteraard ook een generalisering ja. maar <laughs> ik, ik, ik zie altijd wel ergens een. Ik mer, ik, ik ben heel erg, mijn, mijn comedy motor is heel erg op, gestu, gestoeld op uh, wegsturen van ja. echte shit ja, ja. en ik heb nu juist meer en meer geleerd om wel te sturen richting het shit of dan te laten zien waarom ik aan het wegsturen be, waar ik van aan het wegsturen ben ja, ja, ja, ja, ja. Ja. maar mijn motor blijft wel want ik ben ook bijvoorbeeld het middelste kind te, mijn oudere jongere broer en, en uh, allebei uh, grote bek en zo vroeger ja, ja. dus ik merk ik heel erg een is het heel, ik heb heel een verzoenende komende ah, motor ja, ja, ja, ja, ja. en juist een uh, situaties je vrede bewaren bewaren ja, en, uh, ja. Ja, ik vond het wel grappig dat uh, Michiel dat... Dat hij uh, dat... dat uh... Maar het komt een beetje omdat ik op de toneelschool had ik bijvoorbeeld... Les van maar het is niet nu iets minder. Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon een andere manier van werken, ja, ja. denk ik. Uh, um, um, maar dan, dan had ik bijvoorbeeld les van Paul de Munnik. En dan moesten we een lied uitkiezen. En dan zei hij, waarom heb je dit lied gekozen? Ja. Dan zei oh, iedereen, dat vind ik de hel. Dat zei iedereen, ja, ik vind dit gewoon een leuk ja. lied. Hij zei, maar waarom heb je... En dan kom je er dus achter dat je onbewust... Ja. Dus dan, dan leer je heel erg. Ga je eerst maar eens goed nadenken over wat je te zeggen hebt ja, op het toneel. Ja, ja. Uh, ik heb het heel lang onzin gevonden. Ja. Ik ben eigenlijk relatief recent pas achter, als in pas de laatste twee jaar. Dat het ook een beetje nodig is. <lacht> nee, nou, ik weet, ik wist dat wel. Ik wist wel dat het nodig was. Want ik weet als ik als kijker van en als liefhebber van wat, nou, waarom duren stand-up shows zelfs van de beste duur maar een uur? Want meer dan dat, dan word je Murf gebeukt. Oh ja, ja. Tenzij er op een manier momenten van op, uh, van even iets anders zijn ja, of, ja, ja. of, of uh, op een manier een lijn in. Ja. Dat is puur ook gewoon een Het Is ja. um, dus niet zo van het moet meteen vingertje wijzen zijn of nee, wat dan ook. Nee, nee. En ik heb heel lang gedacht dat is niet um, in mij zat. Oh ja. Omdat ik dus dacht, oh ja, ik heb denk ik misschien wel gewoon niks te melden. Omdat ah, ik niet een, zo, ja, ja, ja. omdat ik gewoon niet, ik ben niet maar dat is toch gewoon een. Ja, het is twee kanten. Want het is niet zo dat je alleen maar iets te melden moet hebben. Want als je. Iedereen iets te melden. Maar gewoon dat goede mond. die scoort als een gek natuurlijk, toch? Hele hoge grapdichtheid. Maar daaronder zit natuurlijk alleen maar. Er zit een hele diepe laag van niet om kunnen gaan met de wereld en proberen. Uh, er iets van te maken. Dat dat het ik ja, heb ja, daar de tijd mee geworsteld. En het is grappig dat je Ronald als voorbeeld neemt. Want ik had ook, er was één punt. nog had, had, had ik een tijdje zo heel erg te zoeken naar... Ik voelde dat ik was minder grappig aan te worden. En uh, het had ook te maken met mijn afvallen. Oh ja. Dan ben ik heel veel afgevallen en daardoor is mijn hele context. Oh, yeah? Ja, ja. Dat is, ik weet niet of mensen dat weten voor mij. Maar, ik ben, ik ben, je ze nog dik. Dat is op het podium heel lastig geweest. en Niet altijd makkelijk geweest. Hoe bedoel je? Nou, niet alleen omdat ik een half uur materiaal kwijt was. <laughs> maar ook omdat ik... Uh, niet tegen je in je vel zat. Mijn hele context was anders. Ah, ja, ja. ja. Mijn, ik kon niet meer... Mijn, ik, mensen vonden mij opeens uh, uh, minder sympathiek. Ik, kon, ik, uh, ik had meteen al... je, je, ja, je dik was, vonden mensen je sympathieker. Je hebt meteen een point of view. Je bent geen bedreiging. Ah. Je komt op en je denkt, meteen, dus ik had bepaalde grappen waarmee ik meteen in één zin zag mensen meteen van, oh, ik snap, ik snap zijn persona. Ah. Dus dat, dat is bij mij weggevallen sinds ik ben afgevallen. We hebben het ook wel eens over gehad, maar bijvoorbeeld bepaalde gasten, <coughs> zoals bijvoorbeeld Patrick Lauraï of zo, ja, heb je al heel veel informatie over voordat hij iets gezegd heeft. Ja, je ziet ook. Je, je ja. ziet hij een bepaald niet gebouwd, een bepaalde, bepaalde, bepaalde, bepaalde kapsel, een bepaalde houding. Bepaalde, dus je vo, er is wel heel veel aan de hand. Ja. En daar kan hij mee gaan werken. Casper van der Laan, Je ja. eh, weet het, gaat niet goed met die gasten. <laughs> nou, die, die zo slecht aan. Ja, nee, maar dat is dat, dat is een ding Bijna alle, alle, go alle goede Britse absurdisten Zien er weird uit ja? Ja, ja, ja, ja. Uh, Je hebt een documentaire over Tim Minchin Waar hij ook gewoon letterlijk zegt, die keuze maakt Zag heel normaal uit Ken je Tim Minchin? Nee Dat nee. Uh, vind je wel leuk Hij is uh, ook zo'n ginger Zoals jij Zo'n vies oh, ja? En uh, hij heeft ook een liedje over Only a ginger can, can call another ginger ginger Ken je dat liedje niet? Nee Dat soort van jullie live <lacht> Oké, okay, maar hij is, hij is wel goed hoor, hij is tof lief. Oh, ja. Maar hij die maakt dan in zo'n documentaire... Dan zie je zeg maar, hoe hij van Nobody naar de Royal Albert Hall uitverkoopt. Oh ja, ja. In twee jaar of zo. En op een gegeven moment laat hij zijn haar lang groeien en een soort dreads. Want Wat wordt hij? En dan gegeven. gaat hij van die soort emo uh, make-up dragen. Ah. En. Uh, en daardoor is er wordt er ook een soort duidelijker beeld... van oh, ik snap, ik snap zijn persona. Ja, ja. Niet, dat het, niet om jezelf tweedimensionaal tweede te maken, maar dat is wel... Ja. dat is aan de hand. En dat het, toen ik was afgevallen, is dat een beetje weggevallen bij mij. Ja. En moest dus meer op een manier neerzetten. En dat is ergens waar het... zeker het begin van het programma ook vandaan komt... is het ding dat... mijn comedy is heel erg... Uh, gebouwd op een soort zelfspot... en op een soort... Uh, dit is wat er allemaal niet lukt in mijn leven. Ja. En toen ik dik was... Snapte je dat begreep? Ik geloofde je ja, dat. Ja. En nu zie je, zag ik mensen kijken van, Best ja, een wat heb, wat, wat heb jij je de... je ja. nou jij nou te lullen? Je kan goed een goede babbel en ja, je ziet er ja, ja, prima ja. uit. Of uh, kan je een beetje janken. Terwijl ja. ik dacht, hè, maar ik ben nog steeds dezelfde gast. Ja, ja, ja, ja. Maar nu... Uh, um, en nu heb ik eindelijk dat behaald. en Nu dacht ik, ik word gelukkiger door af te vallen. En, uh, en nu werkt het op het podium minder ja, goed. Nog, er zijn letterlijk comedians die tegen me hebben gezegd... Niet van comedy train Duidelijk niet voor comedy train Die hebben gezegd, dit is, is heel stom, ja. Oh, yeah? ja, ja? Er zijn meerdere. Die hebben gezegd, ik vind je wel leuk. Ja, maar dat zeggen ze omdat... Uh, je bent nu te gezond, je gaat langer leven. Ja, precies. Ja. Ik ben langer een bedrijf Je bent langer een bedrijf maar, maar dat is niet waarom ik hier over begon. Ik begon hier over, want... Um, <laughs> Wacht even. Ja, dat had te maken met uh, uh, of je uh, de onderlaag... Of de, uh, of met, ik zei Ronald Goedemond. Dan kan ja, toen voelde ik oh, me minder grappig. Dan... Mijn context was anders. En ik, ik had het gevoel van hoezo... En ik, heel vaak krijg je de rol van... Ja, allemaal uh, leuk en aardig maar je raakt niet. Oh ja. En toen heb ik uh, veel met gasten geluld ook daarover. En, zo. en toen kreeg ik op een gegeven moment in dezelfde week... Uh, op verschillende dagen advies van... Theo en op andere dag advies van Groenmond, en die zeiden precies het tegenovergestelde. Oh ja. En allebei naar richting hun stijl. Ah. Dus zei: Volgens mij moet jij gaan, want ik had het een beetje over dat ding wat ik net zei: Eigenlijk een beetje over mijn comedy motor is verzoenend en ja. dingen. En ja, ik moet. het dat is een beetje mijn achtergrond. En zeiden ja Volgens mij moet je het daarover nou gaan hebben. Dat is, voor mij, voor mij, dat is, het, dat is volgens mij wat je, waar je dan naartoe moet sturen. Ah, ja. En wat Groenmond zei: Juist, nee, volgens mij moet jij over Mandarijnen gaan praten. Ja, en dan, juist gaan, niet, en dan ja. gaan mensen voelen: Het gaat niet goed met die gast. Ah, wat grappig. En dat allebei hebben ze gelijk zijn, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Maar dat, is, maar dat is heel interessant. En ergens, moet je, <coughs> dan moet je En wat wel... heb je daar uiteindelijk mee gedaan? Ik heb het gevoel dat, dat het eigenlijk allebei voorkomt in mijn programma. Maar ik heb wel meer naar. Ik heb wel uiteindelijk meer gericht. Dat heeft ook zeker met het werk met Raoul ook veel naar uh, gericht op het. Uh, uh, ...dingen zeggen waar ik me ongemakkelijk bij voel... ...en dingen zeggen... Zoals over mij, ...die ik daarvoor nooit dingen over mijn familie. Nee, nee, nee. Maar uh, kwam dat ook niet omdat Raoul zei... <lacht> ...en uh, waarschijnlijk had hij je dus door... ...dat hij zei... ...ja, ik snap allemaal wat je wil maken... ...maar het komt niet voort uit de goede uh, redenen. Kijk. Eigenlijk probeerde hij daarmee te zeggen... ...nee, je, je moet eerst... Ik kom erachter om met hem eerst lullen. die, die lullen. Ja. Eerst die onderlaag duidelijk hebben. Eigenlijk bepaalde Paul Munnik vraagt in zo'n les... ...waarom ja. ga je daar staan... Dat ja. wie, wie denk jij dat jij bent om, om mij te zeggen, zo en zo Ja, ik dat ja. Heel, veel, heel veel van dat soort basisdingen. En ook gewoon een, ik kwam ook gewoon achter dat, ik heel veel, uh, interessant, dat er wel dingen interessant waren die ik te melden had die niet grappig waren. Oh ja. Want geloof, dat geloofde ik nooit. Daarvoor. Nou, ik vond het zo grappig dat ik je een keer tegenkwam. Dus ik, was ik ook zo bang, ben ook nog steeds zo bang voor... Een tijd lang praten van de punchline. Ja, maar dat vind ik zo grappig, want ik kwam je een keer tegen en toen moesten we samen optreden in Utrecht. Ik ontken alles. En toen, toen. liet je je pik zien? Ja. Oh, dat ja, Al nee, weer, nee. Alweer. En, nee, en toen. Lucy blijft mij toen, toen zei, toen zei je. hem steunen, in alle vormen. Toen, en toen kwam Raoul ook kijken, want die begeleidde mij toen. En jou volgens mij nog niet. Maar toen uh, zei hij van... Ja, ik heb nu een stuk over iets. Maar het is helemaal niet. Er zitten geen grappen in. En uh, ik weet het niet. Uh, het gaat dan over dat een kind wordt geboren. En dan denk ik... wat fuck is hier aan de hand? Uh, en toen ging je opdelen, Dat was heel grappig, maar er zaten geen grappen in. Mm -hmm. maar, en, en dat zit nu in je show, wat ja. een heel mooi. Uh, ja. En grappig is, maar ook. Uh, dat vond ik ook even ja, een Ja, dat heb ik wel, wel meer geleerd. In, in omdat je daar. Het zit geen grap in, maar je nee. vertelt gewoon dat uh, uh, als een baby ter wereld komt en hij zou kunnen praten, dan zou hij zeggen: wat de fuck is hier aan de hand? Dat ja. is een beetje toch? Dit, ja, dat is, komt wel een beetje op neer. Ja. En. Uh, hoe heftig dat het Hoe heftig is. dat is, ja. En. Uh, uh, uh, daar zit een soort. Uh, um. Daarvan zei je, oh nee, maar die zit, die zit er zit geen ja, grap in. Dat zijn geen punt in punchlijst. Terwijl ik denk, nou, dit is een hele mooie gedachte ja. om vanuit te beginnen. ja Maar dat, dat heb ik echt wel, dat is wel echt een wat ik heb geleerd de afgelopen ja. uh, anderhalf jaar of zo. Nou, dat ik meer dat, dat, dat, dat soort dingen ook kunnen werken. En ook, dat heeft ook te maken met meer uh, in niet uh, comedy setting spelen. Uh, waar dat meer de ruimte ja, krijgt. Ja, ja, Bepaalde dingen uitspelen, iets meer ademruimte nemen, iets meer durven. Een tijdje niet grappig te zijn. Ja. Weten dat het nog gaat komen. Bijvoorbeeld, mijn, mijn programma nu, wat je wat ik zei, het heeft relatief. Duurt lang voordat het echt hilarisch wordt. Omdat in het begin nog heel erg ben ik gewoon nog aan het ja. even laten zien. Dus van dit is wie ik ben. En je zit die persoon aan ik je ben een beetje Ja, want ik ben een beetje ongrijpbaar nog in het begin. Ja, ja. Omdat ik graag ongrijpbaar ben. En dus maar je ben zegt heel snel, ik ben een enorme loser. Ja. En dat is... Maar vlak daarvoor doe ik heel cool. Oh ja. Nou, ja. Met dat lied, toch? Ja, ja, maar ook in dat lied doe ik cool. Op een coole manier roep ik, ik ben een loser. Ja. Dus dat is een beetje het, het dat is een beetje een ding ook, ja. Dat is voor mij ook mijn, dat is voor mij ook mijn, uh, mijn ergens, <laughs> dat je niche. Ja. Ergens voor mezelf heel cool en ergens weet ik ik een loser. <laughs> dat is <ook. laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze pep talk. Zoals ik eerder zei, kunt u zich abonneren op dit kanaal, zodat elke aflevering vanzelf wordt gedownload. Ook zijn sterren en recensies zeer welkom. Doedeledoki!